Uur. Jobboot met het NOS-journaal. De onderhandelingen over het atoomprogramma van Iran... verlopen volgens de Iraanse president Rouhani... en de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken goed. Volgens hen is het mogelijk om binnenkort een akkoord te bereiken. Iran heeft de afgelopen week met de VS, Groot-Brittannië... Frankrijk, China en Rusland in Zwitserland... over het atoomprogramma onderhandeld. Volgende week worden de onderhandelingen vervolgd... en eind maart moet er een voorlopig akkoord zijn. Iran zegt het atoomprogramma voor vreedzame doelen te gebruiken, maar het Westen is bang dat het land kernwapens ontwikkelt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vanochtend in Tricht in Gelderland meegeholpen met het schilderen van het dorpshuis. Ze deden mee met de landelijke vrijwilligersactie NL Doet van het Oranje Fonds. Prinses Beatrix nam ook deel aan NL Doet. Zij maakte gisterochtend een broeikas schoon in Barneveld. NL Doet wordt dit weekend voor de elfde keer gehouden. De verwachting is dat zo'n 300.000 mensen vrijwilligerswerk doen. De PVV wil over drie jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Bij de raadsverkiezingen vorig jaar deed de partij alleen mee in Almere en Den Haag. PVV-leider Wilders weet nog niet in hoeveel gemeenten hij in 2018 gaat meedoen, maar Rotterdam zit er zeker bij. Daar wil de PVV de strijd aanbinden met leefbaar Rotterdam. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag verloor de PVV licht, maar in Rotterdam werd de partij de grootste. In Egypte zijn zeker 22 mensen omgekomen bij een busongeluk. De chauffeur probeerde uit te wijken voor een kettingbotsing op een brug, waardoor hij van de weg afraakte en naar beneden viel. De bus kwam terecht in een zijkanaal van de Nijl. De inzittenden van de bus werkten bij een bouwbedrijf. Ze waren op weg naar hun werk. Elk jaar komen ruim 15.000 mensen in Egypte om bij verkeersongelukken. De wegen zijn niet goed en er wordt vaak gevaarlijk gereden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe een bui en soms wat zon. Het wordt 9 graden, maar door de stevige noordelijke wind voelt het kouder aan. Mooi gedroog en geregeld zon, wel iets frisser dan vandaag. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Amersfoort Noord 9 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Door werkzaamheden op de A13 naar Rotterdam in beide richtingen bij Berkel en Roderijs 3 kilometer. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Knopen ter 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En door een spoedreparatie na een ongeluk op de A28 richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 3 kilometer.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 Goeiemorgen, blij dat ik je weer Van Morgen. Goiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen dan.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 Christiani met Kom Weer naar huis. Een hit uit 1952 alweer. En daarvoor muziek van uh, Jan Corvenier met een dansliedje Dijnt. En ook hoor u nog Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen. En Eddie Christiani, die hebben we nog een keer voor u klaarstaan. Hij is natuurlijk een Nederlands gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 actief als zanger. En altijd had hij sinds 2008 niet meer op in zalen. En op dinsdag 6 juni 2007 begon hij op 89-jarige leeftijd. In de speldoos in Barend aan een afscheidstournee. Met als titel De Engel op mijn schouder. En zijn producer Lex Perschi liet u toe weten. En op 21 april 2008 werd zijn 90ste verjaardag. Groots gevierd onder leiding van Hans van Wilkeburg. De tijdgenoten als Annie de Reuver. Jan Akkerman, Tony Eijk werkte mee aan het programma.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 Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachte tegen iedereen Maar ieder dag meteen Dat het was voor hem alleen Pop met lijst en al, dit vond men toch wel wat al te gek. Ze klinkt in art, een ere Op een bord in Latijn staat de geit van Piet. En ieder die je naar de school zingt, als ieder ziet.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 Heb ik regelmatig regelmatig goed gedraaid. Hè? De oprichter, pianist en leider van de cocktailtrio was Ad van der Geijn. Hij speelde kort aan de Tweede Wereldoorlog als pianist in diverse ensembles, waaronder het Avro Ballroom Orkest. En in 1951 werd hij metgezel van Johnny Krijkamp en zong met hem op televisie het liedje. Willem, ga jij vanavond naar de film? En in 1951 vormde Van Geijn met Tony Moore en Karel Albert. Het cocktailtrio en het voicehakes werd er hier in 1965. En de andere succesnummers waren natuurlijk Kangaroo Eiland. En die gaat u nu horen. Het cocktailtrio met Kangaroo Eiland. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, redeloos. Want tijdens haar vermiddagde kiezen zo'n lief uit moeders buiten gesloven. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouw. En ze vraagt... Hij je Henkie gezien? Zien? hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt het tien. Hij die Henkie gezien? En met z'n allen op een kangaroo-eiland, waar je kangroos vindt, zoekt een kangaroo Naar de kangaroo Ach, wat is dat kind snel, wel? Ik sloot mijn ogen, is tel. En doe zonder wel. Nel, koffie uit mijn buitband. En het is allemaal op een Hey, eiland Waar je kanker vindt, Zoek een kangeloomboeder naar een kangeloekind. Laatst nog kreeg ik een jojo in mijn buiteltje cadeau. <laughs> nou, ik sprong als een vlojo. Zo en met z'n allen nou op een kangeroepijland, waar je kangeroes vindt, zoek de kangeroepode, naar de kangeroepin. Ach, ik ben toch zo gruus, truus, ik ben zo ongeruus. daar gooi me zonder excuus, truus, als het zo licht thuis, kom uit huis, en met z'n allen nou op een kangeroepijland. Zucht een kouderomboerde Laat je kouder opkent Oh, mensen, kinderen, Pietjes, kijk nou eens aan Sjaan Wat hij nou weer had gedaan Hij was, en het flink die me nu altijd, en tijd Tussen mijn voering gegaan en met z'n allen nou alle. Op een land, bij je kouder opkent Zucht een mode.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 Hilversum 3, Ria Valk. Hoera! Ik ben Toetel schrijf, schrijf, schrijf.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 Kiekel me niet, daar kan ik niet tegen. Ik me niet, kiekel me niet. Ik was laatst op een trouwpartij een week of wat gereden. Het was zo'n feest waarop ze steeds de gekste dingen deden. Er de werd gedanst, de boel stond op zijn kop.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 ik begrijp het dat het moet. Maar als je verliefd is de manier waarop je doet. Oké oh, om me niet, daar kan ik niet tegen. Ook oh, om me niet. Dan word ik verlegen. Want jij kunt alles met me doen. Ja, alles mag. Maar als ik word gekiepel, dan krijg ik de slappe wacht. Kiet om me niet, daar kan ik niet tegen, Kiet om me niet. Me niet ja, keer op met stongen, een man die altijd vrolijk is. Dat was André van Duin met Kietel me niet En daarvoor Ria Valk met Hoera, ik ben een troetelschijf. De volgende artiest is Nico Haak. geboren als Nicolas Olivier...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 werd hij volgens een, uh, een interview met het huis-en-huisblad Delze Post... tijdens het werk ontdekt door Delftenaar Martin Stoelinga. toen de tijd de manager van twee andere bandjes. En deze adviseerde Haak om wat eigen repertoire te gaan schrijven. Het, het advies werd door Haak opgevolgd... en samen met zijn benedenbuurman Polly Edwards destijds lid van de C-set en After Tea... Haak een aantal liedjes... en uh, door de contacten van Stoelinga kwam Haak in contact met Cor Afting.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 Op oh, Foxy Fox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een tensitie toe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 mijn leven, in elke discotheek of zaal Ik hoop nog geen ding te belik Wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal. Oh maxi Fox, met je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe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 Dan roep ik quimbits hoog. Wow, want Foxy grijpt zijn kansen. O oh, Foxy Fox strapt met je elastieke benen. Die wel elk.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 Lieve mensen zat er in de grootma bier, dan was het nog veel leuker hier. Overal weer blauwe boerenkielen, ook Poe is verkleed als vee. Ook al loopt ze bijna op de knieën, zij host dapper mee. Geen tra.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 Lieve mensen zat er in de grond met bier, dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie shik. Voel me rijk, rijk, rijk als een olishik. Lieve mensen zat er in de grond met bier. Dan was het nog veel leuker hier. Dan was het nog veel.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 vertaling van het Amerikaanse koe, cool Clear Warp. De Nederlandse tekst werd geschreven door Simon Sint en de opvolger was, s'avonds als het kampvuur brandt. En die hoort u nu op CFM antwoord de Chico's. Als de cowboys op hun paarden door wij de wijde prairies gaan om te zoeken naar verdwaalde koeien mailen van de rings vandaan Zijns als de nacht gaat dalen, rond het kampvuur heen geschaard. Want dan gaat de rustheid komen, voor de cowboy en zijn paard. S'avonds als het kampvuur brandt, als maan en sterren aan de pruihiemel staan. Zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar S'avonds als het kampvuur brandt Jippie aai, -e, -e. Vanaf de huweltoppen zingen Strand. wanneer de paarden razend in de prairie staan, dan hoor je bij het laaiend vuur, menig cowboyavontuur, S'avonds als het kampvuur brand. Met het zadel als een kussen en een teken om zich heen. Met de hitte van het helle kampvuur dat hen verwarmt van top tot teen. Met een goed gevuld veldfles, met tabak en een gitaar. Is de cowboy na zijn dagtaak voor zijn schemeruurtje klaar? S'avonds als het kan. De paarden grazend in de prelie staan, dan hoor je bij het laaiend vuur, middag kal je avontuur.